8 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk... van het Noord-Koreaanse dreigement van een preventieve nucleaire aanval. Pyongyang beweert dat de VS op het punt staat... om een atoomaanval op Noord-Korea uit te voeren... en zegt het recht te hebben om zichzelf te verdedigen. Washington is naar eigen zeggen volledig in staat... om zich te verdedigen tegen een aanval. Het dreigement leidt volgens het Witte Huis... alleen maar tot een verder isolement van Noord-Korea. De VN-veiligheidsraad stemde vandaag unaniem in met nieuwe sancties tegen het land... na aanleiding van de ondergrondse kernproef op 12 februari. De politie in Groningen en burgemeester Bats van Haren... hebben steken laten vallen bij de Project XRL van vorig jaar. Bovendien begreep de politie weinig van sociale media. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de commissie Cohen... die morgen worden gepresenteerd. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De commissie heeft zware kritiek op de politie... Zo liet het draaiboek veel te wensen over en slaagde agenten er die avond niet in om contact te krijgen met leidinggevenden. De agenten waren niet goed uitgerust voor rellen en de ME kwam veel te laat. Burgemeester Bats wordt verweten dat hij te lang heeft gewacht met opschalen van de crisisorganisatie, waardoor ME'ers van andere korpsen pas in haren kwamen toen de rellen al in volle gang waren. De accountant van Vestia heeft gefaald bij het toezicht op de Rotterdamse woningcorporatie. Dat heeft de AFM gezegd voor de accountantskamer van de rechtbank Zwolle. De autoriteit Financiële Markten wil dat KPMG-accountant Noordlander een beroepsverbod krijgt. De AFM vindt dat hij nalatig is geweest en dat voorkomen moet worden dat hij in de toekomst nog meer fouten maakt. Noorlander is de eerste die zich moet verantwoorden voor het financiële debakel bij Vestia. Hij zegt zelf dat hij wel betrokken is geweest, maar niet verantwoordelijk is voor de problemen. Noorlander zegt ook dat hij geen accountant meer is. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen lichte regen of motregen. Minimaal van nachten 3 tot 8 graden. Morgen trekt de regen via het noorden weg. En daar wordt het 5 graden in het zuiden, met zon 13 tot 16 graden. Tegen de avond vanuit het zuiden regen. En in het weekend wordt het koud met regen en sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Een veilige werkomgeving. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld. Ja, wij zorgen er altijd voor dat onze werknemers gezond en veilig kunnen werken. Want je hebt als werkgever gewoon een verantwoordelijkheid voor je mensen. Ik heb daarom ook totaal geen probleem met strengere straffen bij overtredingen. Sinds 1 januari worden overtredingen strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethohetzit.nl We zijn al heel ver. Zover zelfs dat je het haast niet meer ziet. Toch leven er nog bijna 2 miljoen mensen met reuma... die dagelijks pijn en vermoeidheid ervaren...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 Zembla deze week over zes jongeren die in 1994 worden veroordeeld voor de moord op de eigenares van een Chinees restaurant. Ze verdwijnen voor jaren achter de tralies. Nu, 20 jaar later, komt de zaak opnieuw voor de rechter. Omdat ze waarschijnlijk onschuldig zijn. De zes van Breda in Zembla. Vanavond, tien over negen bij de Vara op Nederland 2. Dit is Radio 1.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 Morgen is het Internationale Vrouwendag. En wij hebben vanavond al twee topvrouwen te gast. Zo direct stedenbouwkundige Riek Bakker. Zij is namelijk genomineerd voor een prestigieuze Amerikaanse prijs. En mijn eerste gast die won een prijs in 2010, namelijk de wetenschapsquiz. Eh, een vraag was onder andere toen wat de omtrek van de maan is. De omtrek dat betekent de dat ongeveer de diameter van de maan... Uh... 300.000 maal de tangens van een half is, is ongeveer 1500. De straal dat betekent uh, de omtrek 2 pr uh, is uh, 6 maal 1500 <lacht> is 3 uh, is 9000 keer. Oh, dus Ik ga het juiste antwoord geven. De omtrek van de maan ja. is 10.916 ah, kilometer. <lacht> nou, dus de nou, nou, winnaar nou, nou, nou, nou, nou, is mijn eigen dankjewel. En terecht, applaus voor sterrenkundige Marijke Havenkorn hier in de studio. U bent een knapperd, zeg. Wij zijn echt onder de indruk. <laughs> ik wist het niet aan mijn hoofd, dus ik moest het er wel uitrekenen. Nou ja, Goed. maar hoe? Ik bedoel, ik, ik zit echt met mijn oren te klapperen. Er komen allemaal termen langs waar ik werkelijk me werkelijk niets bij kan voorstellen. U weet echt waar u het over heeft, hè? Meestal wel, hoop ik, ja. Ja. ja. Het, maar was dit het was leuk? wel een beetje toeval, hoor. is de het... wetenschapsquiz. Het was en... heel erg leuk om te doen. En maar was, dit, dat was? Voor u was dat was? Dat was heel leuk. Ja, de, die vragen zijn, um, zijn echt uitdagingen voor het hele publiek. Dus mensen die er een maand lang over kunnen nadenken. Als je daar staat, dan heb je 20, 30 seconden. En dan is het eigenlijk een beetje toeval wie er uiteindelijk wint. Maar het is, ze heel, het is heel, heel erg leuk om te doen. Ja, dus het was echt wonder, in elk geval. Um, ja. U bent 39? Mm -hmm. En u mag, en daar bent u hier, toetreden... tot uh, de jonge academie, uh, van de academie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Ja. Wat is dat voor club? De jonge academie is zo'n beetje de, het jeugdelftal... van de, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Het uh, is ontstaan een aantal jaren geleden... Um, opgericht door een aantal jonge wetenschappers die mee wilden praten. Uh, niet alleen de, de echte senioren gevestigde wetenschappers die in de KNW zitten, de echte academie. Maar zij wilden een club hebben waar ook de jongere uh, wetenschappers... meer aan het begin van hun carrière mee konden praten. En dat is die jonge academie geworden. En waarover mee praten dan? Um, over eigenlijk hoe de, de wetenschap staat in de samenleving, in de, de Verbinding tussen wetenschap en samenleving. Bijvoorbeeld het wetenschapsbeleid. Um, we praten veel met politici. Maar ook um, wetenschap vertalen naar de maatschappij. Naar mensen die geen wetenschappers zijn. En noem eens iets waarvan u denkt, nou, bijvoorbeeld zoiets... Bijvoorbeeld open dagen, maar ook um, wetenschapstelevisieprogramma's die nu veel opkomen. Um, voorlichting op scholen over wetenschap, over techniek ook. Ja, Want <laughs> vanaf basisscholen. Een van uw missies is uh, meer meisjes en vrouwen in de wetenschap te lokken. Hè? Meer in de techniek ook, vooral. Ja, en meer meisjes en vrouwen in de wetenschap en techniek krijgen... door de barrières die er bestaan voor meisjes en vrouwen te verkleinen. Maar waarom moet dat eigenlijk? Waarom moeten er meer meisjes en vrouwen in, de, in die hoek? Diversiteit is, is altijd goed in, in de hele samenleving. Als je ervoor zorgt dat meisjes geen wetenschap of techniek kunnen gaan studeren... dan heb je een hoop meiden die wel geïnteresseerd zijn, die getalenteerd zijn... maar die niet kunnen, die ergens anders heen gaan. En je verliest dus gewoon potentieel, je verliest talent... Maar u zegt diversiteit is belangrijk. Wat voegt u U bent een vrouw. Wat voegt u toe aan al die mannen daar met wie u werkt als sterrenkundige? Andere invalshoeken. Vrouwen denken anders dan mannen. Maar dat is ook ze denken bij. anders dan dan. En kunt u dat concretiseren? Hoe dan? Um, nou dat, is een, dat is een moeilijke vraag. Waarvan ik denk dat elke, ja, dat elke man en vrouw wel een beetje een, een gevoel heeft voor hoe vrouwen anders denken dan mannen. denken meer uh, de humane kant van de zaak. De, de, als je um, overleg hebt of tactisch, strategisch dingen moet doen. Het gaat meer over Wegen. die kant. Niet zozeer dat u andere dingen van de sterren wil weten? Um, niet zozeer dat we andere dingen willen weten... maar denk een andere aanpak. Die kan helpen. En veel van wetenschap, veel van techniek is toch met mensen omgaan. Dus je, je praat heel veel met collega's. Zoveel zit ik niet achter mijn computer. Nee, dus dus het is meer de samenwerking. Veel... Dus vier op de universiteit eigenlijk. Of in het vakgebied. Ja, maar ook hoe je dat vertaalt naar de samenleving. Hoe je staat op, op uh, open sterrenkijkavonden. Um, Namelijk, mijn... wat doet u dan? Uh, wat ik anders doe dan mannen? Mm -hmm dat weet ik zo niet, mezelf zijn. En ik denk dat dat al anders is dan, ja. dan mannen. Maar goed, u ja. denkt in elk geval dat u wel degelijk iets, echt iets toevoegt als vrouw... Door, door de diversiteit, doordat u dingen anders aanpakt, de sfeer anders maakt. Dat en daarom vindt u het belangrijk. Je hebt gewoon andere dingen als vrouw, maar ook bijvoorbeeld als allochtoon... ook als homoseksueel, als gehandicapte. Dus elke minderheid heeft een andere manier van, um, van naar de zaken kijken. Ja. En vrouwen in de, in de wetenschap, in de techniek zijn zeker de harde beta-wetenschappen... zijn echt een, een grote minderheid. Nu heeft u er in de tijd als meisje voor gekozen. U ja. bent sterrenkunde gaan studeren. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Want u, he, u probeert dus meer meisjes zover te krijgen. Waarom bent u het gaan doen? Ik had altijd de fascinatie voor... Um, uitzoeken hoe dingen in elkaar zitten. En dat was of natuurkunde, of wiskunde, of scheikunde. Op de middelbare school, ik vond het geweldig... dat je die hele complexe wereld om je heen... kan opschrijven in, in een taal die wiskunde heet. En dat dat gewoon klopt. Dat je gewoon dingen kan voorspellen en je kijkt. En dat, dat, dat is waar, zo zit de wereld in elkaar. Ja. En toen kwam ik op een gegeven moment met sterrenkunde in aanraking. En daar, daar zijn extreme dingen gaan uh, gebeuren. Daar, daar botsen zwarte gaten en daar werk je in vier dimensies met gekromde ruimte en, en de grote sterren ontploffen. Maar nog steeds kun je dat beschrijven met die natuur en wiskunde. Maar je kan het gewoon opschrijven en dan zie je wat er gebeurt. En, en is dat een het soort prettigheid, dat het, dat het zekerheid, dat het te bewijzen valt? Is dat wat het, wat het fijn is? Ik vind het heel fascinerend. Ik vind het geweldig om, dat je, dat je dus de wereld kan beschrijven. Hoewel die zo verschrikkelijk complex is. Ja. Zo verschrikkelijk complex uitziet en, en zich gedraagt. Dat je toch daar stukken van... Ja, um, kan Doorgronden ja, was u in de tijd zoals we dat nu tegenwoordig noemen, een soort nerd binnen uw, binnen uw klas? <laughs> um, een beetje wel, denk ik. Mijn vriendinnen, die noemden we me wel spottend de professor, <laughs> maar het waren nog steeds vriendinnen, dus het was niet heel erg. Het was, het was niet heel erg, denk ik, maar ik was wel altijd uh, ja. Die, uh, die van de getallen. Ja. En kost u, kost u het moeite om uiteindelijk dat, wat u zo fascinerend vond toen al. om dat uiteindelijk inderdaad te gaan studeren? Of moest u toch ook inderdaad vooroordelen slechten? Ik het veel mee. Gelukkig, ik heb de mazzel gehad dat ik. Uh, leraren heb gehad en ook familie en vrienden heb gehad die me altijd ondersteunden. Ik kom nu wel eens meisjes tegen die zeggen: van ja, ik, ik vind wiskunde eigenlijk heel erg leuk en ik ben een heel goed punt. Maar mijn wiskundeleraar zegt: dat is niet voor meisjes, dus dat moet ik maar niet doen. Dus dan ga ik toch maar psychologie studeren. En het zijn dit soort situaties waar we tegen moeten vechten. Dat, dat idee wat in de maatschappij nog hangt: dat eigenlijk meisjes maar geen geen wetenschap of techniek moeten doen, er minder goed in zijn dan de jongens. Ja. En heeft u daar ideeën over hoe dat kan? Hoe doe je dat? Um, ik denk dat het eerste heel belangrijk is om je bewust te worden... van de, de onbewuste vooroordelen die in de maatschappij zitten. En dan in de hele maatschappij, en niet alleen in mannen, maar ook in vrouwen. Bijvoorbeeld, er was een tijdje geleden een grote reclamecampagne... van een, een uh, technisch en wetenschappelijk, een populair wetenschappelijk tijdschrift. En hun slogan was voor mannen die verder denken... Oeh. En dan denk ik, nou, dat tijdschrift, dat heb ik van mijn zestiende af met heel veel plezier gelezen. Ja. Maar nu, nu het blijkt het niet voor mij te zijn. Het zijn alleen voor de mannen. Ja. Um, wat heeft u gedaan toen die... Wat was de kijk waarschijnlijk, of wat was het voor blad? <laughs> ja. Ja, ja, was de was kijk. De kijk. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja, dat was precies in een periode van verhuizing en een nieuwe baan. En ik heb toen helemaal niks gedaan. En uh, daar heb ik nog steeds spijt van. Ja, want u had een dus ronkende brief, schrijf, u schrijft ze nu een helemaal blaad Dat zou ik nu absoluut doen. <laughs> ja. ja, zou je dat ja. nu doen? ja. Maar goed, dus dat, dat is het. Hè? Het vooroordeel binnen de maatschappij. Maar nog meer dingen die, die je eraan zou kunnen doen? Um, dat vooroordeel werkt op allerlei verschillende manieren door. Dus bijvoorbeeld in, in, in media. Ook bijvoorbeeld in lesmaterialen. En hoe, hoe scholen lesgeven. Het is bewezen dat jongens vaker of um, beter leren door gewoon uit een, uit een boek... of iemand die voor de klas staat, die ze dingen vertelt. Terwijl meisjes beter dingen oppikken als je de interactief, les interactief maakt. Dus als je meer communicatie heen en weer erin zet. En dus op het moment dat je dat doet, dan interesseer je meer meisjes. Ook lesmaterialen zijn onbewust weer, meestal um, gebaseerd op jongens. Bijvoorbeeld als je een bepaalde formule of een bepaald natuurkundig proces wil uitleggen... dan doe je dat vaak met een praktijkvoorbeeld. Nou, veel van die voorbeelden gaan over straaljagers, Formule 1-auto's, dat soort dingen. En dat vinden jongens geweldig... Maar je ziet dat meisjes toch vaak afhaken. Terwijl als je hetzelfde soort proces uitlegt... met bijvoorbeeld hoe, hoe bloedstromen in de navelstreng... van een ongeboren baby um, zich, zich gedragen... dan zie je dat die meisjes ineens denken... hé, hey, dat is gaaf, dat is leuk. En die laten die jongens met hun raceauto's. Maar dan heb je ook een voorbeeld van hetzelfde... waar, waar meisjes meer... Uh, ja, meer aantrekkingskracht voelen tot dit soort dingen. En u bent uiteindelijk doorgedrongen, u werkt uh, hey, als werkundige. Ja. Ja. Wat hoort u van uw, weliswaar niet zoveel... maar uw uh -huh. vrouwelijke collega's over de behandeling van mannen? Maakt u nog gekke dingen mee eigenlijk? Ja, er is natuurlijk altijd... Uh... Vertel, vertel. Er zijn altijd um, mannen die heel duidelijk vinden dat vrouwen er niet horen. Um, Zeggen ze dan. Ik heb een aantal, aantal jaar geleden hoorde ik van een vrouwelijke collega die kwam hier bij een instituut werken. Um, uh, en, en op dezelfde dag waren er vier me wetenschappelijk medewerkers aangenomen. En toevallig alle vier vrouwen. Die begonnen dus allemaal op dezelfde dag. En die ochtend bij de koffie was dus een van haar nieuwe collega's... die grapte in de hele groep van... nou, je ziet wel um, wat de kwaliteit van dit instituut naar beneden is gegaan... want tegenwoordig kunnen we alleen nog maar vrouwen aannemen. Dat zei de man? Dat zei de man, letterlijk, Ja. En vorig jaar is een, het sterrenkundig instituut in Utrecht is helaas opgeheven. Er zijn heel veel collega's van naar andere uh, instituten gegaan. Um, dus één iemand die buiten de boot is gevallen. En een mannelijke collega van mij zei vorig jaar ja, maar zij was de junior. En het is ook maar een vrouw, dus acht. En zijn dat niet gewoon dat grappen dat zijn, eigenlijk? Zijn dat niet gewoon grappen? Is, daar, daar wordt bij gelachen. Dus dat, dat insinueert dat het een grap is. Mm -hmm. Maar... Um, er zit toch een serieuze ondertoon in. En het is toch heel vervelend om te horen dat je, vooral daar op dat eerste voorbeeld, op je eerste dag op je werk mm -hmm. en je wordt meteen verteld dat jij bent inferieur. Niet omdat we je kennen of omdat we je werk kennen, maar omdat je een vrouw bent. Ja, of je, je neemt ze zo serieus dat je die grap durft te maken. Zo kan je het ook interpreteren. Hè? Dat vind ik een hele rare interpretatie. Nee, ja, ja, bent, wij, ja. wij snappen elkaar en wij durven dus een grap te maken. Nee? Nee, nee. Okay. dat is zo als, als, als dit soort voordelen er helemaal niet zouden zijn. Als nee, er nee. absoluut geen sprake van nee. zou zijn. Maar het, het gebeurt te vaak. Want u zei er werden toevallig vier vrouwen aangenomen. Mm -hmm. Maar zo toevallig lijkt me dat eigenlijk niet. Want er dat, dat, dat, dat zal toch ook wel vanuit de universiteit een inhaalslag uh, gaande zijn? Of niet? Um, er is inderdaad aandacht voor quota's en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar in ons vakgebied... Ik, ik denk in elk vakgebied. Het is heel belangrijk dat je eerst kijkt naar de kwaliteit van de persoon. En dan naar, nou ja, of niet, naar geslacht. Dus het moet gewoon een goede persoon zijn. Maar voor de goede kandidaat worden veel mannen aangedragen... en vrouwen een stuk minder. Want er is weer een, en dat is weer vaak een onbewuste... Onbewust vooroordeel in selectiecommissies: dat een selectie, een sollicitatiecommissie, een subsidiecommissie, die ja. selecteert mensen die op ze lijken. Ja. Dus als je allemaal blanke mannen in een commissie hebt, dan is de kans veel groter dat ook de geselecteerde ja. kandidaat een blanke man is. Kortom, werk aan de winkel en... voor u en uw uh, jonge uh, academici. Zeker, ja. Naast u zit uh, Riek Bakker, uh, hoogleraar, ook geweest aan de Technische Universiteit in, in Eindhoven. Was dat eigenlijk voor u? U bent stedenbouwkundige. Gaan we het zo over hebben. Maar was dat inderdaad voor u ook een bijzondere keuze om dat te gaan doen als meisje? Uh, nee, ik was. Uh, uh, ik, ik ben opgegroeid met zeven broers en. Uh, hm. Toen ik twaalf was, overleed mijn vader plotseling. Dus je zou kunnen zeggen, er was bij ons gewoon... Uh, alles was anders, want er was zoveel gebeurd... dat wij moesten wel met elkaar praten over wat zullen we doen en hoe zullen we het doen. En ik was een probleemgeval, want uh, door dat overlijden van mijn vader en die familie... had ik geen enkele concentratie op school nergens. Het kon ook allemaal gestolen worden, ik was er niet mee bezig. Tot ik op een gegeven moment, uh, mijn moeder helemaal ten einde raad was... en zei, kom, we gaan een test met je doen om te kijken wat daar uitkomt. En toen uh, hebben we die test gedaan. En toen kwam eruit dat, uh, dat ik het, hele, het allerbeste was bij uh, tuin- en landschapsarchitectuur. En uh, toen zijn we naar, op zoek gegaan naar een school waar ik dat zou kunnen passen. En Toen ben ik in Boskoop terechtgekomen. En toen dacht ik, maar één ding, ik wil het huis uit. Ik wil dat huis uit, hoe dan ook. Ik heb niet zo en, en het lijkt me geweldig om hier in de dorp... Dus ik zei: Ik wil hier naartoe. En mijn moeder was gewoon blij dat ik iets ging doen of wou doen. Ja. Dus en hoe ben... succesvol bent u geworden? En ik ben daar uh, terechtgekomen. En dan, uh, ja, wat er dan gebeurt is: Ik kreeg daar een uh, leraar. En die man die was zo verschrikkelijk goed in uh, mij lostrekken. Dat deed hij ook wel bij anderen. Maar hij, hij, uh, hij had mij echt te pakken. Hij uh, greep me bij mijn lurven. Dus toen heb ik, ben ik dat vak leuk gaan vinden. En toen ben ik zo fanatiek geworden als, uh, als het me kan. Goed, daar gaan we het uh, over hebben. In elk geval nog heel erg bedankt Marijke Havenkoorn. Sterrenkundige dus. En uh, nou, heel veel plezier bij de Jonge Academie Club. Dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Reintjes. Nou, we gaan even luisteren naar oud-burgemeester Bram Peper van Rotterdam. Want die zegt iets over mijn tweede gast die we net hoorden. Uh, stedenbouwkundige Riekbakker. Bakker. Ze zei tegen ons, jullie zitten met je rug tegen de rivier. En uit dat inzicht is de kop van Zuidmede uit voortgekomen. De Erasmusbrug. Ze liet je dingen zien die je voor, voor die tijd niet zag. Hoe deed u dat Bram Peper en consorten overtuigen dat het allemaal anders moest? Nou, ik... Uh... Ik ben in Rotterdam gekomen uh, en ik had daarvoor een eigen particulier uh, bureau. Ik wist eigenlijk maar van de zijkant af hoe het werkte met politiek en hoe dat allemaal ging. <tiek> maar ik had wel geleerd hoe je je spullen moest, uh, aan de man moest brengen, want dat horen bij zo'n particulier bureau hebben. Dus eerlijk, ik moet eerlijk zijn, ik ging volkomen aangelost daar in dat college staan te praten. U deed en, niet en aan de politieke spelletjes? Nee, ik dacht gewoon... er moet iets goeds met ja. die stad gebeuren. Dus dat is mijn vak, laat ik daar nou maar bezig gaan. Ja. En ik had ondertussen geleerd in mijn leven... dat als je dat goed deed... Namelijk, gewoon weten wat je wil en het duidelijk uitleggen? Weet wat je wil, duidelijk zijn, goed over praten... als er iemand spelletjes zit te doen... en bij zijn en zeggen, wat zit je voor rotspelletjes te doen? Ja. Moet er nou iets, hier iets gebeuren? Wil je nou vooruit of uh, uh, hou je me voor de gek? Ja, zie zit dus niet ik, zo te zeuren. Ja. Nou, niet uh, piepen. Nee. Kom op. Want uh, die Kop van Zuid is een succes geworden. U bent genomineerd, en dat is vandaag uh, bekend geworden... voor een uh, prestigieuze Amerikaanse prijs van Harvard... Uh, voor het beste stedenbouwkundige project. Nou, wat leuk. Ja. Top, toch? Ja, dat is top. Ja, ja, stop. Nou, ik ben niet ge uh, het genomineerd. genomineerd. Het project is ja, maar genomineerd. Ja, dat heeft u ook. Dus uh, de bedoel, Ja, nee, maar uh, zoiets doe je niet alleen. Hè, dat is echt mensenwerk. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb er wel heel veel aan gedaan. Want wat zag u voor? Wat had u? Ik hey, bedoel, daar was daar die kop van Zuid. Het stelde allemaal helemaal niks voor in die tijd. Wat zag u? Had u een beeld? Ja, nou, ik, kwam in, uh, ik werd gevraagd om dat te doen. Dus ik, ik dacht, nou, het eerste wat ik moet doen... is zorgen dat ik die stad leer kennen. Ik uh, was Amsterdammer. En ik ging naar Rotterdam en ik denk... ja, ja dan moet ik toch een beetje leren. Dus ik ben, heb me daar ingescheept in een hotel en ik ben gaan kijken. En het hotel, dat stond aan de rivier. En s'avonds uh, na de rondjes in de stad, dan kwam ik in het hotel, zat ik op die hotelkamer. En dan keek ik uit het raam en dan dacht ik: joh, ze zijn helemaal niet goed wijs hier. Moet je daar aan die overkant kijken? Daar ligt een oud havengebied, het, uh, het verelendingslaat toe. Dus waarom doen ze daar niks mee? Waarom gebeurt daar niks? Dus toen ben ik gaan informeren. En wie ik ook sprak, iedereen riep... ja, nee, maar dat is de verkeerde kant van Rotterdam. Nee, dat is Zuid. Nee, daar moet je niet komen. Nee, eigenlijk zeiden ze, dat zijn niet de goede mensen. Die zijn een beetje dommer. Uh, daar gaan we ons uh, energie niet aan besteden. En als je er rationeel naar keek, was het natuurlijk heel duidelijk... Dat er was gebombardeerd in die stad, weer de wederopbouw van... Het hele centrum moest overnieuw, dus daar was alle energie in gegaan. Als je naar de uh, rivier keek, dan was dat eigenlijk een rijksweg te water, waar al die schepen ja. me, met het haven... En wat zag u? Had u een soort Manhattan in, in uw... Wat had u voor ogen? Had u een nou, beeld? Nou, ja, ja, ja, het eerste wat je ziet zijn al die uh, havenbekkens... Uh, die, die overgebleven oude havens uh, met die kaders. Dus dat was eigenlijk heel makkelijk. Ik bedoel, als je zou bedenken dat die havens zouden blijven... dat die kaders gebruikt zouden kunnen worden voor, als openbaar gebied... Ja. om te verblijven en dat je eigenlijk de boel moest opruimen... Ja, u, u zag het helemaal gewoon. Het was helemaal ja. helder. Ja. Het moest gewoon een mooie skyline worden weer. Uh, nou ja, en toen ben ik wel uh, toch wel heel goed gaan nadenken. Hoe moet dat dan? Want als er nou zo'n weerstand is. Weerstand bij de politiek, weerstand bij de bewoners... weerstand bij de collega's van de diensten. Weerstand, weerstand, weerstand. In mijn dienst gaan kijken van hoeveel plannen hebben jullie gemaakt? Heel veel. Waarom is dat allemaal niet gelukt? Ja, allemaal grote vraagtekens. Waarom is dat niet gelukt? En wat heeft u dan daarin gedaan? Nou, toen dacht ik, het eerste wat ik eigenlijk moet doen... is met de bewoners van Zuid praten. Want... Willen die mensen dat ook? Er wordt nou wel zo over hun gesproken. Maar vinden ze dat het zelf nou ook? Dus eigenlijk achteraf, denk ik... Uh, heb, heb ik heel serieus een participatie gedaan. Dat vond toen ook iedereen... Uh, maar goed, ik, ik kreeg heel veel informatie bij de mensen. En wij kregen een soort van uh, uh, band. Zij vonden het leuk dat ik erover begon... en ik vond het leuk dat ik bij hun terechtkom. En toen hebben we gezegd... nou. Uh, als we nou samen optrekken en als we daar nou samen aan gaan werken. en Toen heb ik een plan laten maken door Teun Koolhuis. En toen heb ik tegen Teun gezegd... Uh, Teun, je moet nou een plan maken wat ik heel goed uh, gevisualiseerd kan krijgen. Want ik moet het de hele wereld verkopen. Niemand, niemand gelooft erin, niemand wil het. Dus we kunnen dit maar één keer doen. Ik ben nu vers en nieuw hier. Dan gaan we de barricade op. We krijgen de asbakken in ons hoofd, dat weet ik dan nou. wel. Maar we gaan dat dan proberen. De dus steun heeft een goed plan voor me gemaakt. Een goed schreeuwde bekundig plan. Dat moest ik doen omdat die mensen in de dienst... Die, ja, mooiste meekrijgen. Die willen mee allemaal, ja. Ja. Want daarover gesproken, die mensen die u mee moest krijgen... Um, u had daar in uw eigen stijl, hè, dat vertelde u al, om ze te overtuigen. Um, u heeft een opvolger bij uw eigen uh, adviesbureau... wat u ooit heeft uh, opgericht, BVR. Uh, en uh, Hilde Blank is uw opvolger daarbij. Um, zij zegt over u het volgende. Er zijn mensen die haar vrezen en er zijn de mensen die enorm enthousiast over er zijn. En dat komt omdat ze nou, geen blad voor de mond neemt, maar aan de andere kant ook wel heel ja, zacht kan zijn en heel erg bezig kan zijn wat mensen echt beweegt. En als ik bestuurders tegenkom, vooral weer de oude bestuurders... in mijn nieuwe opdrachten... dan moet ik eerst altijd een half uur nou ja, roemrijke en bloemrijke lezingen aanhoren... hoe het toch was met Riek en welke avonturen ze met haar beleefd hebben. Dus in die zin uh, ja, is het gewoon een hele uh, aanwezige en markante persoon. Die indruk had ik al. <lacht> <lacht> nou ja, zo begin je natuurlijk niet. Maar dat groeit ook uit je. Want ik heb natuurlijk geleerd... Ik heb geleerd dat je soms moet optreden. Ja, noem eens Kijk, iets wat het, een spannende... het allerleukste is natuurlijk bij dat vak dat het gaat gebeuren. Ja. En dat is het leuk. Dat is een soort maatschappelijke drive die ik heb. Maar soms zie je. Nou ja, we hadden het net over uh, mannetjes en mannetjesmakers. Ja. Maar soms zie je ze bij elkaar zitten in zo'n gemeenteraad. En dan, oh, dan gaat het spul weer met elkaar aan de gang. En wat doet u dan? Wat deed u dan? Mm, nou, ik heb wel meegemaakt bijvoorbeeld in, uh, bij, bij, bij uh, tussen gemeentes onderling. Dat er dan één gemeente en een, een vertegenwoordiger van die gemeente. Die burgemeester die zat met de piepen. En nee, het kon allemaal niet. En uh, toen dacht ik, nou ja, dan moet er iets gebeuren. En toen uh, heb ik een, een velletje papier genomen. En toen heb ik gezegd, nou ja, meneer, burgemeester, als je dat niet wil... dan scheur ik je er toch vanaf, dan doen we het zonder je. Dan doen we het niet. Nou, de, toen was het over. Ze schrokken zich wezenloos. Van, ja, dat was de bedoeling niet. Nee. Het, het ritueel was eerst lekker allemaal je dingetje doen... en mekkeren ja. en nog meer ja. mekkeren. Je kwam eens even lekker doorheen. En, en ik niet. zei, jongens, daar hebben we geen tijd voor. Kom nee. op, doe mee of ga weg. Ja. En daarmee heeft u natuurlijk nog veel meer projecten in Nederland. Hè? Uw Kop van Zuid is dan nu genomineerd voor zo'n prestigieuze ja. prijs, Maar u heeft natuurlijk ook uh, in Groningen heeft u de Blauwe Stad gehad. Leids Rijn heeft u, uh, ja. hè, heeft u uh, vormgegeven. Uh, was dat... Toen de, de, de kleine Riek op school zat, met die zeven broers... was dat de droom, Nederland vormgeven? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Nou, ik was wel een dromer. Ik vond die school ook allemaal maar niks. Ik had, kon me ook niet op concentreren. En ik was wel een fantastisch. Ik, ik, ik, ik ging altijd... En dat mocht, mocht ook van mijn moeder. Ik eh, kreeg iedere keer mag ik nou weer een andere kamer? Want ik wil ja. hem weer opnieuw inrichten. Nou, Zet, wat zal zij trots zijn dat, geweest dat, eigenlijk dat, op haar dochter? Ja, Riek. mijn moeder was heel trots op mij, ja. ja. Want dat was in het buitenbeentje, maar wat is er ver gekomen? Want er komt natuurlijk ook kritiek op Finex-wijken, zoals Tuurlijk. bijvoorbeeld het Rijn. Ja, maar dat is onterecht. Ja? Ja, want uh, ja, dat kan ik nu met grote trots vertellen. Want er wordt natuurlijk voortdurend nu, uh, onderzoek gedaan naar hoe gaat het nou met die finex locaties? En welke zijn er wel goed, welke zijn er niet goed. Laat dat Leidse Rijn er nou helemaal goed uitkomen. Ja. Ja, ja Mensen vinden het meestal saai, hè? Nee, helemaal de... niet oh. waar. Mensen vinden het geweldig. Hetzelfde soort mensen, zelfde leeftijd. Uh, allemaal en de iets kinderen. Zou u niet kunnen schelen als, als het wel zo werd ervaren? Ja, natuurlijk. Dat doet ze je, hebt toch, je, bent, je bent toch van plan om iets goeds neer te leggen. Ja, ja, dus je zit niet iets voor jezelf te maken. Je nee. zit iets te maken om mensen zover te krijgen dat ze het daar prettig ja, dus hebben. Zo'n zo rapport dat uh, verslindt. Ja, ja en, en een beetje de gekanker op die Phoenix. Dat, had, dat vond ik sowieso wel vervelend. Mm -hmm. Zelfs vakgenoten zeiden, ja, maar je mag niet aan de Phoenix werken. Ja, kan dat kan toch niet waar zijn, want iemand moet dat toch doen. Ja, ja. En zo'n kop van Zuid, hè? u heeft dat in de tijd... Nou, Peper heeft u uiteindelijk gesteund, daarin, de burgemeester in de tijd. U heeft dat voor elkaar gekregen met uw markante stijl. Zou het weer moeten? Zou er nog veel meer van dit nou zijn? Nou ja, dat voert misschien te lang, maar in Rotterdam ben ik dat natuurlijk niet alleen geweest. Nee, maar dat Er was een beweging, nee, er was een beweging die kwam op gang, die was heel belangrijk. Uh, het was crisis, net zoals nu, Je, uh, tachtige jaren. Er uh, moest wat gebeuren. Dus Peper met zijn konuiten riepen: wij gaan het anders doen. En in die flow kon het mee. Ja. Daarom konden ze luisteren en konden ze andere ja. dingen En kijken. nu? Zou ze weer kunnen? Uh, ik denk, uh, nee, nu, nu is de tijdgeest niet meer zo. Uh, Zo'n brug... Dat nee, is een Erasmusbrug. Daar zou je nu een, een maatschappelijke kostenbatenanalyse op ja. moeten maken. En uh, dan, dan zouden alle rijksinstanties komen en die zouden er naar kijken. En die zouden die emotie met Rotterdam niet hebben. En die zouden dan roepen, nee, kan niet uit. Nee, uh, dus het kan niet meer, zo'n soort project? Nee, denk ik nee. niet. Het nee, doorheen... Dat vind ik jammer om dat te zeggen. Hoor. Maar ik heb echt het gevoel dat dat niet meer kan. Omdat het engagement op die manier er niet meer is. Nee. Die prijs, wanneer hoort u het? Of je hem nou, dat kan in ieder moment gebeuren. Oeh, wat spannend, hè? Ja. Stel dat u hem niet wint. Dan tenuze... gaan we vrolijk verder. Dan heb ik nu al heel veel plezier gehad ermee. Goed zo. Ik ga duimen voor u. Oké, okay, dank je. Ik sprak met uh, Riek Bakker, stedenbouwkundige dus... en uh, genomineerd voor die prestigieuze prijs van Harvard... voor uh, beste stedenbouwkundige. Dit waren de twee dingen van Max voor vanavond. Morgen zijn we er weer, dan zit Alice de Bruin hier... en die gaat uh, praten met schrijver Zak Vriens. Um, nu... Ja, ben BNN Today zoals u gewend bent. Willemijn Veenhoven. Een beetje een beta-meisje, was jij of niet? Een beta-meisje? Ja. Wiskunde ah, dus ja. natuurlijk. Nee, totaal niet. Nee, ontzettende <laughs> alfa. Alfa met filosofie, dat dan wel Oké. Okay. Um, waar hebben wij het zo ja. meteen over? De conclusies van het Haren rapport. Wij focussen ons op de sociale media. Er ging... Echt zo ongeveer alles mis wat je maar kan bedenken. Zometeen alvast wat mooie details daaruit. En wij hebben het verhaal van um, het drama van Alve. Ivo van Woerden, journalist, schreef een zeer gedetailleerd boek... over wat er zich allemaal afspeelde, de schietpartij in Alphen aan de Rijn... twee jaar geleden. Um, dat is een, een dramatisch verhaal, maar ook een, ook een mooi verhaal. Blijf luisteren, zometeen hoor je er alles over. Eerst het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. SBS-directeur Georgette Slik heeft ontslag genomen. Het redenen zijn vermoedelijk de tegenvallende kijkcijfers op SBS 6, Net 5 en Veronica. Het AD schreef afgelopen zaterdag dat adverteerders daarom dreigden weg te lopen... wat het bedrijf miljoenen zou kosten. Slik was sinds oktober 2011 bestuursvoorzitter van SBS Broadcasting. De Tweede Kamer is onvoldoende op de hoogte van wat er speelt in de Europese Unie. Dat zeggen Europarlementariërs in een enquête van Nieuwsuur. Dat benaderde alve 26 Nederlands Europarlementariërs... en kreeg 25 enquêteformulieren retour. Europarlementariërs geven het rapportcijfer 5 voor de kennis van Kamerleden. De resultaten komen vanavond in Nieuwsuur uitgebreid aan bod. Bulgarije en Roemenië treden voorlopig niet toe tot het Schengengebied. Voorlopig moeten Bulgaren en Roemenen door de douane als ze een Schengenland bezoeken. In het Schengengebied geldt een vrij verkeer van personen. Duitsland dreigde met een veto om de toetreding van beide landen... tot het Schengengebied te blokkeren. Net als Nederland en Oostenrijk vinden ze dat er in Bulgarije en Roemenië... te weinig wordt gedaan om corruptie en georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen, goedenavond. Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlissen in Alphen aan de Rijn... zes mensen en zichzelf dood. Journalist Ivo van Woerden die schreef een uitgebreide reconstructie in boekvorm... en vertelt straks hoe hem persoonlijk dat ook bepaald niet in de koude kleren is gaan zitten. En zometeen het allerlaatste nieuws uit Haren. We gaan alvast in op wat details van de conclusies van Cohen. Op de webcam kun je meekijken in onze Dolknussen studio. Ga naar radio1.nl en dan klik je op de webcam. Um, Hans Schiffers, DJ bij Radio 2, goedenavond. Goedenavond. Die zie je dan niet, maar die hoor je wel. Die zit fijn in zijn eigen thuisstudio. En ja. um, jij weet alles van de Jacksons. En die treden vanavond op in de HMH. Jij bent er niet bij, want jij dacht... Nee! Wat moet je zo nodig doen? Wie is de mol kijken? Ik zit uh, in mijn uh, doorknus uh, woonboot hier uh, zonder webcam. Zonder webcam. Uh, met ja. een half oog op de televisie en, heel, en, en twee oren uh, klaar voor ons. Want zometeen, uh, wat is er ge gebeurd met al die Jacksons? Uh, wie, wie is jouw favoriete uh, overgebleven Jackson? Oeh, dat is een uh, gewetensvraag. Nou, ik denk dat ik dan toch voor die kies, want uh, de, daar horen we het meeste van. En die heb ik ook het idee het meeste te kennen of zo. Die anderen zijn nog redelijk anoniem. Ja, is die niet helemaal verbouwd, ook die Jermaine? Nou, ja, ja, Ik denk ja, dat er van alles mee gebeurd is. Het is een oh. enorme ijdeltaad in ja. elk geval. Ik vind niks voor een Jackson. Nee, heel raar. <laughs> <laughs> zo meteen de handschippers over uh, wat er overgebleven is... van de Jacksons vanavond dus uh, in de HaMa. Mee op Twitter doe je uiteraard met de hashtag BNNToday. Straks Today's Topics met uh, nieuws over de spelen, de opkomst van de teek en een smerig verhaal over poep. Ja, poepende militairen Luke. in de Niemandsdorp. Het is een schande. Ja, mensen vragen mij wel eens, goh Luc, dit is nu al de vierde keer deze week dat je het uh, in Today's Topics gaat hebben over poep. Heb jij misschien een weddenschap verloren? <lacht> Ik zeg dan, <lacht> misschien. <lacht> Tot later, de <meneer>. wijn. <lacht> Tot zo, leuk. We poepzakken uh, ook, uh, poepzakken hebben poepzakken ja, over. Ja, ja, dat gaat ja. Dat die wel, ja. Trouwens weet je dat ik... Uh, goedenavond, goedenavond, Robert Meijer. Volgens mij is Hans er nog of niet? Hans Geffers. Is yes. Hans er nog? In de thuisstudio. Hans, Op ben, de de, ben, je, ben je daar? Hans? Oh, is hij nee. net weg? Oh, jammer ja, zeg. Wat wil je zeggen? Nou, volgens mij ben ik samen met hem en met Bas Westerwil onder andere. En uh, nog een paar van die jongens. Ja. Ben ik bij dezelfde piraat begonnen als hij. Schiet me nu even te binnen. Oh, toen nog Toen ik nog een heel klein, was. Uh, klein radio was. Hoe ja. was je dan? 17 of zo? 18? Nee, nee, toen was ik een jaar of 25 volgens mij of zo. Digitale FM in Baren. Oh, oh, dat waren tijden. Maar goed, daar zit ik hier niet voor. Um, we gaan het over de sport hebben. De ploegleiding van de Rabobank die wist uh, van het dopinggebruik van alle renners. Dat verklaarde Michael Rasmussen vandaag in de rechtbank van Arnhem. Daar dient het uh, hoge beroep dat de Denen heeft aangespannen tegen zijn voormalige werkgever. Rasmussen vecht zijn ontslag in 2007 aan en eist een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro. Volgens Rasmussen wist de ploegleiding al van zijn doping gebruik... toen hij bij de Nederlandse wierderploeg in dienst kwam. Ik kwam came from a CSC and uh, I was staying at the same hotel as Rabobank. in, in Luca one at one race when I en I didn't start the following day because my, my old team CSC would not let me start. They thought the de was too high, um, and Rabobank they knew about that. Ja, hij zegt dus eigenlijk in Luca. daar zaten CSC en Rabo in, dezelfde, in hetzelfde hotel... en daar mocht Rasmussen niet starten omdat zijn hematocrietwaarde te hoog was... en Rabo wist daarvan. De ploegleiding was ook op de hoogte dat de whereabouts van Rasmussen niet klopten. en dat verklaarde voormalig bloegarts Jan Paul van Matgem tijdens datzelfde proces. Verder vertelde Rasmussen dat ook Michael Bogert, Michael Bogert Thomas Dekker en Dennis Menshoff... gebruik maakten van bloed, bloedtransfusies. Rush, nog steeds actief in het wielrennen heeft tot nog toe steeds ontkend dat hij doping heeft gebruikt. En na twee dagen Champions League is het vanavond weer de beurt aan de Europa League. De eerste wedstrijden in de achtste finales racht er niet bij. Die zit vanavond in het zogeheten matchcenter en het overzicht van de gespeelde wedstrijden. Dus racht naar de ene uitzag al bekend. Ansi begon om zes uur geloof ik tegen Newcastle United. Hoe is dat afgelopen? Koud stadion, Moskou, het luzhniki stadion zonder toeschouwers bijna. 0-0 voor de ploeg van Guus Hiddink, Anzi. Zit nog altijd in de winterstop, de Russische competitie. Begint komend weekend weer tegen Newcastle United... waar Fernan Anita op het middenveld een basisplaats had. Hij werd na 76 minuten gewisseld. Tim Krul, zoals bekend, doelman van de Nederlandse zelfs selectie geblesseerd en hij niet van de partij. De beste kansen waren in dat duel voor Anzi, maar het waren er ook niet heel veel. Newcastle United had ook een mogelijkheid met Ben Arva. Jarig vandaag. Heel veel Fransen, onder wie die Ben Arva zeven stuks in totaal bij Newcastle United. En Guus Herink zei van tevoren ik verheug me op St. James's Park, het stadion van de tegenstander binnenkort. Maar ja, de kans is dus wel aanwezig dat hij met zijn Anzi niet gaat overleven. Hij staat tweede in de competitie, wil kampioen worden, wil de Champions League in, maar natuurlijk is dit wel een interessant extraatje. 0-0, zoals gezegd, afgelopen. Om 7 uur begonnen Stuttgart tegen Lazio Roma, dat zijn de nummers 11 en 5 van Duitsland en Italië. Het staat daar 2-0 in Duitsland voor Roma. Doelpunten van Ederson en Onazi. En dan toch wel interessant. Steauwa Boekarest tegen Chelsea. Steauwa Boekarest na strafschoppen te sterk voor Ajax. De man die toen. De strafschop, de eerste nam in die penalty-serie tegen de Amsterdammers. Rusescu maakt nu 1-0 na 34 minuten. Ja, dan ga je toch denken, had Ajax ook kunnen staan tegenover Chelsea. En blijkbaar is Chelsea nog te pakken ook. De Engelsen hebben wel met regelmaat de bal. Maar heel veel kansen levert dat voor de Londenaren nou ook weer niet op. Nog meer Nederlandse inbreng, overigens wordt daar nog gespeeld. Een minuut of acht, blessuretijd, een minuutje of tien dus. En Steauwa staat voor Victoria Pielsen tegen Venerbahce. Dat is Tsjechië tegen Turkije. Dirk Kuit in de basis bij Venerbahce. De Turken domineren die wedstrijd, maar Kuit kreeg een dikke kans. Na 43 minuten, harde voorzet. Eigenlijk een open doel, maar van heel dichtbij kreeg hij hem toch over. De Turken zijn sterker, maar creëren ook niet zo heel veel. En dan straks nog vier wedstrijden om vijf over negen. Benfica, Bordeaux, Spurs tegen Inter. Levante tegen Ruben Kazan en Basel tegen Zenit. Maar ja, zoals bekend, geen enkele Nederlandse inbreng meer. En dat is toch wel heel erg vervelend. Ja, jammer. Het is niet anders. Dus Dankjewel, zeker. Rachna. Laten we weer van. Robert, ja. jij uh, hebt vandaag, uh, vertel je uh, voor de uitzending even kort... die, die Matsinger, die heb jij gesproken? Die dopingman. Die dopingarts. Die, uh, die, uh, die spullen heeft Wat? geleverd aan, uh, aan Bogert onder meer. Wat ja. zei die allemaal? Nou, heel veel. Ik heb hem twintig minuten aan de lijn gehad. Uh, uh, het is in Duits. Het, ja, het is gewoon fascinerend om uh, sommige details te horen. Bijvoorbeeld over wat vanmiddag Rasmussen zei. Over het uh, verstoppen van uh, dat EPO-spul. In, in, dat dat gewoon in de bus, in de, in de rapenbus lag. Ja. Daar heb ik ook aan hem gevraagd, wist je daarvan? En ja, ja dat, dat, dat klopt wel. Die werd inderdaad, uh, en dat werd niet alleen in de, in de ijskast verstopt. Maar de, de renners hielpen elkaar gewoon om het zo goed mogelijk te verstoppen in de bus is echt, uh, echt gewoon bizar. Dus hij dan, heeft echt tot in detail het allemaal bevestigd. En ja, hij heeft een of ander ook over, Ik heb ook gevraagd: heb je ook aan Mensch geleverd? Hij zegt: Nou, ik heb wel eens aan Lijn, dus die dokter van de Rabobank, heb ik wel een, een bloedzak meegegeven. Of een bloedfles, ja, geloof ik. Ja. Hij zegt: ja, Er staan een codenamen op. Dus ik weet niet voor wie het was. Maar goed, Bogert was op dat moment ziek. Dus voor hem was het niet, want het zou alleen maar gevaarlijk worden. Hij zegt: Maar de, de, ik heb van anderen inderdaad vernomen dat het voor Mensch was. Dus daarmee zegt hij eigenlijk dat ook Mensch Het is echt bizar. We zijn, we, ik heb het net Hoor, ik, ik, ik, ik heb het net we gaan het uh, om negen uur ongeveer. Het ja. staat online op nos.nl. En dan uh, kan iedereen 10 tien minuten echt, uh, gefascineerd naar die man luisteren. Auf Deutsch? Alles auf Deutsch. Ja. Dan uh, Google Translate, komt het goed. Spreek ga Nederlands. Ja. Robert Meder, dank je wel. Straks meer in Langs de lijn. Denk je dit is stokoud? Maar nee, dit is hartstikke nieuw. Charles Bradley en uh, zijn uh, nieuwe album komt uit Victim of Love... op 2 april dit jaar. En het nummer is uh, Strictly Reserved for You. Burgemeester Rob Bats en de politie Groningen... die krijgen er van langs in het rapport over de Project x rellen van uh, commissie Cohen. De politie was slecht voorbereid en wist te weinig van social media. En uh, burgemeester Bats greep te laat in... Dat zijn zo'n beetje de belangrijkste conclusies. Onze crime man, Mick van Weli is hier. Mick, goedenavond. Goedenavond. Goed dat jij er zit, want uh, jij doet al sinds het begin van die relle onderzoek... Naar, de, nou ja, naar wat er allemaal gebeurd is daar. En je bent zelfs vanwege al dat onderzoek genomineerd... voor de belangrijkste journalistieke prijs in Nederland. Ik en mijn Nederland. ja. Jij en je collega's, de Tegel. Dus uh, kortom, jij weet er vanaf. Um, ik wil even focussen op de sociale media. Want daar, ging het eigenlijk, daar begon het eigenlijk mis te gaan, hè? Ja. Ja, want je, uh, het grote vraag is, van, had je die kunnen zien aankomen? En uh, ik bedoel, het was natuurlijk een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat is een feit. Ik bedoel, had maar je het wat... niet zien, kunnen zien aankomen omdat iedereen erover twitterde? Omdat er werd gefacebooked, ja, Nou, vooral en, ge vooral En Facebook natuurlijk. Je zag eigenlijk een soort, soort gezwel groter en groter en groter worden... en al weken daarvoor. En uh, nou is het idioot dat de politie uh, heeft tot in de teuren toe geoefend... met allerlei soorten tools. Uh, met de TNO hebben ze dat ontwikkeld en uh, uh, ook bijvoorbeeld met Ordina... ze tonnen ton aan uitgegeven tools om, om uh, eigenlijk te, te, te zien op, op Twitter en Facebook of er dingen zich hè, op social media zich dingen aan het ontwikkelen zijn, ontwikkelen zijn die gevaarlijk zijn. Dat kan door bijvoorbeeld woorden, bepaalde woorden te herkennen en dat soort zaken. Nou ja, en in dat voortraject hadden ze natuurlijk dat moeten gebruiken. Er is en, dus een systeem en die kan als je die, die, die gaat al die woorden ja, na. kijken hoe vaak ze voorkomen, het dat, klink, dat bestaat al. Ja, het klinkt heel eng als ik zeg infiltreren. Maar je moet het zo zien, net als gewoon real life. Er, er, er, er, er een, een, een rellen bijvoorbeeld dreigen. Dan ga je ook ingrijpen ja. en je kunt dus op internet, kun je dat zien. En dan kun je, uh, ja, dan kun je dat stuk maken, zoals ze zeggen. Dus bijvoorbeeld mensen aanspreken of, of in elk geval dat herkennen. En daar is gewoon geen gebruik van gemaakt. Maar dat is toch hetzelfde systeem, of is dat hetzelfde systeem... als wat we achteraf toen in al die, die uitleggen over wat er gebeurd is... zagen we al die de cloud steeds in ja, beeld. precies. Met hoe vaak die woorden voorkwamen. Ja, nou ja dat, dat, dat soort dingen dus. En dat systeem heeft de politie ook, maar dat heeft ze niet ingezet. Nee, nee ze hebben, kijk en dat vind ik ook het meest, een van de meest typerende symbolische zaken... voor het hele verhaal. We hebben toen de burgemeester geïnterviewd... Door Bats en hij vertelde toen... Uh, ik heb mijn zoon heb ik achter Facebook gezet. En Facebook en Twitter in de la gaten laten houden. Daar zie je dat complete onderschatten. Ik bedoel, ook de politie heeft ook de zoon van een politiechef. Heeft dan een boel in de gaten zijn gehouden. Zijn zoon was Kom dus op. de sociale media man ja, die de boel in de gaten moest en, en kijk, dat is het hele verhaal hier. Uh, je moet, dit is een betrekkelijk nieuw fenomeen. Dat moet je met, niet met de klassieke methode aanpakken. Daar moet je creatief in zijn. En dat zie je. hier. Het ontbreekt compleet aan die creativiteit. Zou het eerder moeten herkennen. Om, uh, erkennen dat, dat, dat er iets aan zit te komen... en daar gewoon van niets uit de eigen organisatie... maar andere mensen daarop moeten laten zetten. Volstrekt jongeren, een onver... jongerenpanel. Oh ja, vier jongeren die... Uh, jongeren die werden het... erop gezet, alleen... Nee, maar goed, maar echt zoon. experts. Hè? En, en, ja. en, en, en dat, daar hebben ze gewoon uh, daar hebben ze echt tekort geschoten. Volstrekt onderschat dus, of in ieder geval de verkeerde middelen ingezet... Ja. waardoor ze niet wisten hoe groot het zou uh, worden. Um, jij hebt toen uh, Bats geïnterviewd, de burgemeester ja. van Haren... Wat betekent dit nu voor hem, denk jij? Nou, Ik heb toen gevraagd van uh, uh, wat voor gevolgen zal het voor u hebben. En hij heeft daarbij duidelijk gezegd dat uh, ik zal hem niet weglopen voor, voor mijn verantwoordelijkheid. Hij zei letterlijk, uh, ik zal me niet verschuilen. Mm -hmm. Ja, kijk, hij is natuurlijk uh, uh, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En hij was de eerste man. En uh, ik, uh, ik vraag me sterk af of hij overeind blijft hierna. Ik denk dat hij het... Uh, ja, misschien neemt hij inderdaad zijn verantwoordelijkheid. Het zou mij niet heel erg verbazen. Misschien neemt hij hem of misschien wordt hem gewoon gezegd... De... Misschien wordt hem wel, is dat, inter, is dat onderling al lang ja. afgesproken... en gezegd, jongens, jij wordt of het kan ook. Maar je denkt, dit gaat hij niet overleven? Ik denk niet dat hij dit gaat overleven, nee. En dan nog even de, de Groninger politie. Jij zei eerder vanavond, het was op dat moment was het, was het ja, een peppy en cookie organisatie. Ja, dat klinkt heel, heel onerbiedig, maar dat is gewoon zo. Als je kijkt wat er allemaal hele basic dingen... portofoons die hij doet, communicatie tussen commandanten en mensen in het veld... Uh, apparatuur gewoon uh, uh, niet aanwezig. Ik bedoel, de basic dingen, kijk, dat vind ik het belangrijkste. Tuurlijk was het allemaal nieuw en, en is het achteraf een koe en kijken dit en dat. Maar uh, is een politie in staat om bij een acute crisis adequaat te reageren? Nou, ze kregen hier min of meer een soort acute crisis... die ze eigenlijk ook nog zagen zien aankomen. En op alle fronten is het gefaald. Geen en mee, niet werkte. Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Dus bij de politie gaan er wellicht ook koppen rollen? Dat is de vraag... Ja. Dat, uh, dat uh, zal morgen... Zal dat uh, Morgen komen is overigens een paar is, is is pas de officiële uh, presentatie van het ja. rapport. Ja. Ja. ja. Dat is de vraag. Um, in ieder geval gaat dit een en ander gevolgen hebben, begrijp ik. Dat denk ik wel, denk ja. Dank je wel. Bonnie Tyler, dat is die, uh, die Britse zangeres... met een strottenhoofd vol kolengeruis, je kent haar wel. Die gaat voor Engeland meedoen aan het Songfestival. Nou, wij berekenden alvast wat haar kansen zijn... om onze eigen Anouk te verslaan. En dat resultaat hoor je straks... En op facebook.com slash 2 today vind je allerlei heerlijks. Ga vooral even kijken. ABC, one, two, three, baby, Ja, dit kennen we natuurlijk allemaal. Dampende hits van de Jacksons en de Jackson 5. En nou is uiteraard het meest beroemde lid van de Jacksons. Michael, overleden in de zomer van 2009. Maar dat uh, weerhoudt de overgebleven broers er niet van... om vanavond gewoon lekker met z'n vieren op te treden in de HMA. Radio 2, DJ Hans Schiffers nogmaals, goedenavond. Ja, goedenavond. Jackson Kenner, maar je zit nu niet in de HMA omdat je graag de finale wil zien van wie is de mol. Niks zeggen, ja. niks zeggen, niks zeggen. Nee, nee, natuurlijk nee, niet. Ik nee, niet nee, nee. ik weet het. Heel lief van je dat je uh, met een half oog... Uh, um, toch even aandacht voor ons hebt en met twee oren. Um, de Jacksons. ze treden gewoon nog op. Uh, laten we ze even kort, kort nalopen, want in mijn hoofd zijn het... Toch een beetje ja, uitgerangeerde, dikbuikige, verbouwde zangers <laughs> inmiddels. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. De leeftijden zijn 61 en 59 en 58. En de jongste is Marlon, die wordt 55 dinsdag. Dus ja, het zijn inderdaad oude heren op hun ja. retour. En wat ik wel knap vind, toch, is dat ze het aandurven... om, om als boyband nog op een podium te staan. <laughs> ja. Want dat doen ze in feite natuurlijk. Ja, maar wat is er van ze geworden? Is, wat is er van zijn Nou het, ja, het is natuurlijk sowieso een, een intrigerende familie. Want ze maken allemaal deel uit van de grootste showbiz-dynastie die, die er is in Amerika. En uh, ze hebben allemaal andere carrières. Uh, Jackie is de oudste, hè, 61, wilde ooit baseball gaan spelen. Maar zonder falsetto in de Jacksons heeft haar eigen platenlabel. Uh, Tito is 59, is gitaarspeler. Zijn zonen ken je misschien nog wel, want die hebben ooit in de jaren negentig uh, 3T gevormd. Ja, uh, ja. De, en, oh, dat, zijn, uh, uh, dat wist ik niet. Ja, de zonen van Tito. Ja. Ja. En, en, hij heeft ook de voogdij over de kinderen van Michael... samen met, uh, met de oude moeder Jackson. Uh -huh. En dan die, die Marlon, die dus 55 wordt dinsdag... die is uh, ruim een jaartje ouder dan Michael. Is vastgoedondernemer. Uh, Medeoprichter ook van Black Family Channel. dus een kabeltelevisiestation voor Afro-Amerikanen. Ja. Nou, en dan de bekendste van het hele rijtje is Jermaine En ja, die ken je natuurlijk wel. Die laat zich regelmatig zien. Onder meer bij André Rieu met wie hij een vriendschap ja. heeft ontwikkeld. Ja, ja. En, en je hoort hem natuurlijk uh, voortdurend nog... met When the Rain Begins te vol op elke uh, leuk of fout feestje. Uh, ja, dat nummer hebben ze trouwens bewaard voor de Europese Tour. Want gisteravond zong hij het, ik dacht met Bel Peres ook. Want het is een duet ook. En dat horen we hier graag. Dus dat zal hij vanavond ook zingen in de Heineken Music Hall, denk ik. Maar zoals jij zegt, als ik dit zo hoor, ze hebben nog wel banen. Maar kennelijk hebben ze dit nodig, want ze doen het, neem ik aan, voor het geld. Nou, dat zou je zo 1, 2, 3 wel denken. En natuurlijk zal het wel wat geld het laatje brengen. Ik denk wat ik wel vooral een beetje bespeur is ook dat er toch een soort vibe zit in de Jackson. Sinds Michael Jackson is overleden. Want je merkt toch dat ze, dat ze uh, uh, het heel vaak en graag ook over, over Jackson hebben, over de Jackson's. Ik denk toch wel heel veel, dat zie je vaker. Hè. Als er iemand overlijdt, dan komen ineens worden oude veters, worden weer uh, ja, worden, worden, worden, worden geslecht. En dan komen mensen bij elkaar. En ik heb toch ook het idee dat ze dit voor de lol doen. Want die mannen hebben hun hele leven ook op het podium gestaan. Sinds, sinds ze kleine jongetjes waren. Ja. Dus ja, dat zie je toch ook weer terug in die lijven, hoe oud en stram ook. Die, die, die, die, die, die uh, bewegingen die, die lijken toch toch wel een beetje weer in de verte op wat ze ooit deden. Ja, en, en laten we zo bewegen ze dus oud en stram, maar hoe klinken ze nou zo? <middels> Een paar octaven minder hoog. Ja, maar... precies. Ja. Die falsetto is de eerste die, die eruit gaat altijd. Hè. Dus, de hoge stemmetjes zijn er niet meer. Maar, maar hebben, die, die, ja. wat, wat vind je muzikaal gezien? Nou, weet je, ik, ik zou er nooit naartoe gaan. Omdat ik denk ik toch... Uh, uiteindelijk kan het alleen maar teleurstellen. En je mag, als je een, een Jackson-fan bent, mag je dit niet missen natuurlijk. Want er staan wel een paar legendes op het, op het podium. En wat, wat je wel merkt waarschijnlijk... Ik denk dat Michael Jackson een, een aantal keren... op een groot projectiescherm op de achtergrond meedoet. En ze zingen ook het nummer Gone Too Soon. Waarbij ze ongetwijfeld naar hem zullen wijzen. Ja, en waarop ja. je toch eventjes weer terug bent in, in ja, de periode waarin de Jacksons gewoon nog alive en wel waren allemaal. En ze hebben natuurlijk hele mooie liedjes. Uh, Can je feel it? Dat je horen, maar bleem maar dan de boogie. Uh, Shake your body down to the ground. Het waren toch allemaal hele grote klassiekers die ze met Michael hebben gemaakt. Maar de vraag is natuurlijk wel een beetje als Michael nog had geleefd, hadden ze dit dan ook gedaan? Of is, of is Michaels dood wel een heel mooi moment? En een hele goede reden om daar weer met z'n allen op het podium te gaan staan. Ik, ik heb het idee dat Germain dat dit al heel erg lang wilde. Die had het er ook al over toen Michael nog leefde, dat hij, dat hij weer een reunie wilde organiseren. Met veel bravour uh, geloofden we dat dan ook zo nu en dan weer eens een keer. Maar uiteindelijk was Michael toch altijd uh, net iets mooier en beter en perfecter dan die andere heren. En die ze ah, dus eigenlijk... ja, ja dus ze zien hun kans schoon, zou je kunnen zeggen. Ja, nou, ja, zou, je zou kunnen zeggen dat dat zijn dood natuurlijk nieuwe, ja, voor hun een, een nieuw bestaan. Uh, maar ik ik geloof ook niet dat ze dit nou dat ze dit heel lang zullen halen. Denk je niet? Ik bedoel, dit is een mooie tour. Iedereen is nog een beetje in de sfeer van, ja, dat dat snappen we. En en daarna, ja, lijkt me toch niet dat je echt hier een bestendige carrière op kunt bouwen. Want er is ook geen nieuw materiaal, dus. Uh... Even, even, even, tot slot, want we zijn het er volgens mij wel over uit. Het is leuk, het is voor nostalgie, het is een beetje voor het geld, vermoedelijk. Um, ja. Maar even uh, de, uh, de zusjes, daar heb je natuurlijk Latoya en Janet. En Latoya, daar ben je dikke Matties mee, begrijp ik? Ja, hele dikke Matties. We elkaar, de paarden hebben we regelmatig gekregen. Nee hoor, nee, ze heeft, ze heeft, 91 heb ik haar in de, in de studio gehad voor het, het boek dat ze toen geschreven had, Growing Up in the Jackson Family. En dat was een boek dat een, een behoorlijk inzicht gaf in die tijd in hoe het er eigenlijk achter de schermen aan toe ging. En ik geloof dat zij wel is geweest die zo openlijk uh, op durfde te schrijven dat uh, vader Jackson losse handjes had en zij schreef ook over, over misbruik, uh, fysiek en, en mentaal. En, en uh, dat was een boek dat behoorlijk wat uh, wat stof deed opwaaien. En die Jackson's ja. hebben zich toen massaal van haar afgekeerd, wilden niets met haar te maken hebben meer. Ze was toen nog getrouwd met een hele foute entertainment manager, een oude man. Ik, ik snapte ook niet wat ze toen samen deden, maar ze kwamen alle twee in de studio en ik vond haar toen zo zielig dat in haar verhaal, want ze kan het heel goed acteren, het zegt een show familie. Dat ja. ik haar na de hand bloemetjes heb gestuurd bij haar optreden toen in Nederland. En heb nooit meer iets van teruggehoord. Want volgens mij stond alles in het teken van de promotie van dat boek. Maar dat was wel een soort inzicht wat je op dat moment uh, even Uit kreeg. medelijden stuur je een mooi bosje bloemen. Ja, ik vond zo'n vond zo lief, uh, onschuldig, uh, opgedroogd bloemetje. Ja, ja precies. I ingedroogd, ja. Uh. Uh, ja, ja. Uh, wordt dit, denk je, een, een uh, miljoenenbusiness, deze tour? Nee, van daar de geloof Dexans? ik niks van. Nee, nee, ik kan me niet voorstellen dat je tegenwoordig nog echt miljoenen met, met met, uh, met dit soort toenees uh, uh, gaat maken als je niet Madonna heet of of toch op de Rolling Stones of U2 of zo hoor. nee. Vanavond in ieder geval in de En Jij bent er niet bij, want je kijkt uh, de finale van Wie is de Mol. Is het al bekend? Ja, het is bekend, maar ik ga het je niet Gaan vertellen. Gaan we het zeggen? Nee. Nou, je wilt, wil je het weten? Ik wil het wel zeggen hoor. Maar nee, het is ja, zonde ze... voor de mensen. Nee, ik denk dat er nee. veel mensen zijn die, die nu in de auto zijn... en straks thuis zullen kijken. Ik even niet de handen van het stuur kunnen halen... om uh, de vingers in de oren te stoppen. Nee, doe maar niet, doe maar niet, doe maar niet. Oké, oké. Okay, okay, okay. Nou, veel succes straks. dankjewel. Radio 1, je wel. Ragnar Niemeijer, jij, jij kijkt naar de achtste finales van de Europa League. Wat zijn de eindstanden? Ja, de eerste vier wedstrijden van vanavond zitten erop. De meeste uh, zijn de afgelopen minuten geëindigd. Eerder op de avond al Anzi tegen Newcastle, Dat was 0-0. Uh, Guus Hiddink uh, ja, houdt natuurlijk wel uitzicht op de volgende ronde. Maar goed, gaat nu dus over een week naar Engeland. Dan Stuttgart-Lazio. Daar is in de laatste 10, 15 minuten niets meer veranderd. Dat was al 2-0 voor de Italianen die het serieus nemen. Al 10 wedstrijden ongeslagen zijn in Europa. En 2-0 winst dus voor de ploeg uit Rome. En dan de Verrassing van de avond toch wel. Steaua Boekarest tegen Chelsea eindigt, zoals het er straks ook stond, 1-0. En dat hadden toch niet veel mensen op voorhand verwacht. Veel sterke spelers in het veld bij Chelsea, maar de Roemenen zijn sterker. En nu dus op naar Londen. Fenerbahce wint in de slotfase nog na een goal van Webo met 1-0 bij Pilsen in Tsjechië. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today... Jongens, uh, vanavond Crime met Mick van Weheli, de Maharaja van de Onderwereld. En hij heeft onderzoek gedaan naar het bedreigen van rechters en officieren. Rechters, een zwaar bedreigde diersoort. Kun je je Robert M. nog herinneren die even een glas water naar het gezicht van de rechter slingende? Ja, maar dat is toch niet bedreigen, jongens. Nou. Kom op. Een, een rechter moet toch wel bestand zijn tegen een glaasje water. Zal ik juist een glas water in je hoofd gooien? Kijk of je dat leuk vindt. Nou ja, maar ik ga niet naar de politie om dan een aangifte te doen. Het hond, ik weet waar je woont. Vind je dat leuk? Nou, uh, jullie komen nooit met de koffie, dus het mag wel eens keer. <lacht> Wanneer begint bedreiging voor jou dan? Doodsbedreigingen. Als je zegt ik weet waar je woont en dan kom je opzoeken. Rechters zijn mensen die uh, oordelen over andere mensen en die nergens bij horen. En op het moment dat je gaat schelden, maak je ze partij. Dingen. En wat moeten die rechters dan doen? Aangifte. En dat wordt ook gedaan tegenwoordig. Word je dan niet door je collega rechters gezien als dat mietje die gaat klikken? Dat is een goede vraag voor Mick. Word ja. je gezien als een mietje dat gaat klikken? Hebben jullie ooit zelf voor de rechter gestaan? Ik heb nog nooit voor een rechter gestaan. jij dan? Eén keer, ja. Waarvoor? Paldadigheid. Ik had een paardenkaart losgegooid. Ik ben wel vrijgesproken. Gelukkig maar. De rechter maar. moest hellig lachen. Dat allemaal in uur Eerst het nieuws met Ewout De Jong. The N. <laughs>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 Of Tujuwenië wij? Het NOS Radio 1 journaal Kan een kabinet dan nog omheen? Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met de zuinige Citroën C1 rij je van Nederland naar Tirol op één tank. Een prettig gevoel, zeker in de portemonnee. Daarover gesproken, de Citroën C1 met Airco is er tijdelijk vanaf 7.390 euro. En met de 50-50 deal betaalt u nu maar 3.695 euro. En de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl Citroën. Creatieve technologie. Let op. Geld lenen kost geld. Zijn diepgekoesterde afkeer van communisme leidde tot een onverwachte politieke carrière... waarvan de invloed op het Amerikaanse leven nog steeds voelbaar is...